Ja, je hoort hem al. Even of naar officiële een mededeling. Jan, of Johan. Uh, Officiële mededeling. De RVD en de AIVD kan vanaf nu de bandrecorder aanzetten. Want uh, we gaan hem nu voorstellen. Ja, u kunt nu op knopje REC drukken. Ja, <lacht> deze week werd er voor de derde keer vrijgesproken. In de even zoveel strafzaken. Onze hoofdgast van vanavond is de veelgeplaagde Edwin de Roy van Zuiderwijn. Uh, welkom, meneer de Roy van Zuiderwijn. Welkom, Echte Jongen. Oh, ja, bedankt... of dank u, echt, Jan, dat ik je welkom geheten mag worden. Ja, ja uh, Geen probleem. Uh, wij vinden u namelijk ook wel een uh, echte Jan. Wij houden namelijk van uh, mannen die het opneem, opnemen tegen iets groots. Ik bedoel, ja, als ik ga vechten, Snoek of zo? Nee, ja, oh. een Snoek. Maar ook als ik bijvoorbeeld in het café uh, ga boksen. Dat is een groter iemand. Pak ik al de allergrootste al tenminste? Dat, dat wil ik dan. Ik doe het uiteindelijk niet, maar ik, zou, ik had het wel kunnen doen. Ja, ja dat zou, je was er voor gegaan, normaal gesproken. Uh, meneer Roy van Zuiderwijn, zullen we uh, u gewoon uh, meneer Roy van Zuiderwijn blijven noemen? Nee, gewoon Edwin. Oh, dat oh, vinden oh, we dat wel heel fijn. Dat is, wel het heel is een enorm van ons stuk he? tekst de hele tijd. Pff, dat is een zin de hele tijd, joh. Uh, we, we, we, we beginnen met uh, de rechtszaken. Uh, van harte gefeliciteerd. Ja, De derde keer uh, zat u er weer... Uh, ja, het is de derde, derde strafzaak. In kle totaal zijn het 31 zaken die ik nu gewonnen heb. Ja, 28 civiele zaken, maar zullen we even beginnen met die strafzaken. Welke, waar ging het ook weer om, deze en de twee vorige? Dat we even, even weer alles in het perspectief hebben. In het kort, hè? Ja, ik houd het zo kort mogelijk. Er was ooit een klimopaffaire en dat ging over bouwfraude bij Balfonds. En daar werden 117 mensen opgepakt en gearresteerd. En op 1 voor 12, toen die zaken allemaal voorbij en gedaan waren... toen bedachten ze bij het OM, hé... Hey, dat zal nooit einde leuk vinden als we meneer De Roy... nou eens eventjes uh, dat nog aan zijn broek gaan smeren. Ja. En dat hebben ze geprobeerd. En daar hebben ze eerst van gezegd dat ik vier facturen heb vervalst. Dat ik leiding gaf aan een criminele organisatie. En dat ik uh, ook nog dat belastingfraude had uh, gepleegd. Uh, nee, ik ben op uh, alle fronten uiteraard uh, compleet vrijgesproken. En sterker nog, het OM uh, heeft een uh, enorme dal gekregen. Want het is een vernietigend vonnis voor het OM. En uh, daar zullen we ook later stappen naartoe volgen. Wat ik mij uh, afvraag, hè, dat, dat, ik, bedoel, ik wil niet vergelijken met Geert Wilders, maar... Nee, doet u dat vooral niet, nee. Maar wat je ook daar ziet, is dat het OM telkens aan iets wil gaan beginnen. Terwijl je van vooraf aan al ziet van doe het nou niet, van dit gaat niet werken. En dat is met, met al die rechtszaken tegen u ook. Ik bedoel, u blijft maar winnen. Ja, maar ik denk dat daar iets anders aan ten grondslag ligt. Ik denk dat dat uh, eerder vanuit een, een, een, een ander overheidscircuit uh, aangestuurd wordt. Uh, en dan, en dan hebben we het over... Een ander overheidscircuit, dus een, een operationeel overheidsorgaan. Nou, denkt u maar van... Als u nou denkt van de top-down van de Raad van State... tot aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie, zoiets. ja, ja zo Dat rijdt je, dan, dan zit u altijd goed. Maar ook, Algemene ook, ook, ook zij staan toch uh, iedere keer voor lul als u weer uh, uh, ja, vrij maar, gesproken? Ja, maar ik heb nu toevallig uh, uh, een uh, tv-interview mogen geven. En ik ben nu toevallig hier vanavond uh, bij jullie te gast. Uh, maar uh, de NOS bijvoorbeeld, die op 25 september jongstleden om 7 uur s ochtends in Nederland vergast. op een schandalig item over mij, waarin ik al veroordeeld werd. En uh, er zijn wat mediakenners die het zelfs omschreven hebben als zijn de NOS die mij uh, van Edwin Holleder wou maken in zijn berichtgeving. Uh, die melden dat en Heeft die melden dat op de dag dat de zitting uh, plaatsvindt. Dus het hoger beroep. Maar ze melden niet twee weken later dat ik volledig vrijgesproken ben. Kijk, dat is journalistiek in Nederland. Nou goed, laten we eerlijk zijn. Hier bij de Echt Jan nemen we de NOS al helemaal niet serieus. <laughs> uh, dat is een propaganda van hier in Tokio. Politiek correct en daarbij... Uh... Ja, betere propaganda uh, voor, de, voor de Oranjes heb je geloof ik niet. Uh, nee, nee. elke nee. scheet die ze daar laten wordt, wordt het lang uit uh, ons getoond. Ja, dan, je het we dan, dan, dan, dan toch nu bij, bij, bij Pau en bij ons... dan toch het heugelijke nieuws wel degelijk even op radio en tv... <laughs> dat je met, met Vrijgesproken... Um, Jan refereert er terecht aan. Het was niet van begin af aan niet al te veel kans op dat het niet zou gebeuren, toch? Nee, het was een schandaal. Het, het had helemaal nooit voor mogen komen. Het, het, het, het, het had helemaal niet het gewicht of de body waarvan een officier van justitie naar een. Uh een rechtbank zou kunnen lopen en zeggen, vervolgen die handel. Maar goed, dat hebben dus de mensen die dit hebben geantameerd. en ja. die zoeken we in de hoek van de voormalige schoonfamilie, denk oh. ik. Hè? Ja. Uh, die die hebben, moeten dat ook geweten hebben. Die gaan naar hen en die zeggen... Joh, we ja, maar we, ik weer... probeer net uit te leggen... het gaat er alleen maar om als ze al kunnen zeggen... de roy is verdachte en hij moet voorkomen... dan brengen ze het met letters in de krant... Maar als er een vrijspraak is, dan lees je er niks meer over. Nou, dat is beeldvorming. Dat is wat mijn punt wat ik even wou maken. Begrijpelijk, maar dat zou dan betekenen... Uh, dat punt mag u dan ook gelijk maken... dat de Nederlandse uh, media, uh, slash uh, de journalisten... die uh, het hebben over objectieve stukjes... Uh, u telkens malen ook laten vallen. Ja, keihard. Er was er zelfs eentje vorig jaar augustus, Jan. Uh, hoe heette die man? Gelen, Gelen uit de Volkskrant. Oh, bent Gelen. Ja, die vond het ontzettend leuk om een uh, gefinieerd fotootje van mij... in een oranje straf... Uh, kamppak te maken. Omdat hij zich vorig jaar augustus al helemaal kon verkneukelen... op het feit dat ik wel even veroordeeld zou worden. Terwijl die man tv-resensist was. En daarbij vond hij ook nog... dat ik uh, ja, niet uh, prinselijk gedrag vertoonde. Toen heb ik vijf uh, bevriende prinsen van mij gebeld... en gevraagd... jongens, wat vinden jullie van mijn prinselijke gedrag? Maar gelukkig zeiden ze allemaal... dat is veel beter dan het onzin. Vertel eens, vertel eens wat is, wat, hoe werkt prinselijk? Doe is prinselijk? <laughs> dat betekent gewoon, Jan beleefd zijn. Oh, oké. Okay. Oh, ja, ja, dan, dan, dan ben ik dus dan, dan niet nee, Jij bent geen prinselijk, ik wel. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, nou, de, In ieder geval de lulkoekzaak uh, 1. Uh, lulkoekzaak uh, uh, 2. Of waar A ging? Waar 2, ging, nee, ja, ja de andere 2. Die andere, waar gingen die nou over? Uh, nou, de eerste zaak, die betrof een juridische, justitiële achtervolging aan mijn adres van uh, ambts, Schenning Amtsgeheim. Ik had mijn Amtsgeheim geschonden. Nou, ik ben nog nooit ambtenaar geweest, dus dat is heel moeilijk. En de tweede was de incestzaak. Ja, dat was van, van uh, Exvager. Van Carlos Junior ja. Ja. Uh, en, en Margarita. En die zijn ook door de rechtercommissaris toen verhoord. Maar ook dat mocht niet in de krant. Wat natuurlijk een unicum is. Twee leden van de koninklijke familie die voor een rechtercommissaris moeten verschijnen. En Nederland mag dat niet weten. En, en, en <laughs> dat, de grote grap is, uh, waarom weten wij we dat dan niet? Uh, nou, uh, meneer Jan 1, uh, dat is uh, omdat dat uh, ze niet uitkomt. En uh, dat bestaat zogenaamd niet. Nu uh, vraag ik me wel eens af, in uh, hoeverre heeft uh, de, de, de Koninklijke Familie de media uh, aan, aan banden? Uh, ja, of je het zo kan noemen, aan banden. Kijk, er zijn enorme wisselwerkingen. En ze weten, en dat weten we van de heer Larousse en van vanwege maar al te goed. dat ze maar even wat in te hoeven te steken. En voor een uh, televisiekijkend publiek van uh, 6 miljoen mensen wordt uh, meneer De Roy even. Uh gehakt van gemaakt. Dus die macht hebben ze. En, nou ja, goed, voor wat betreft de Telegraaf natuurlijk en inderdaad de NOS en al die andere. Maar doen ze dat voor een lintje of, of doen ze dat gewoon omdat het onderdeel van de uh, vak is? Sommigen doen het voor een lintje, sommigen zijn doodsbang dat ze eruit gegooid worden. Er zijn ook al voorbeelden van over de afgelopen jaren mensen uit de pers die echt wel kunnen verklaren wat er met hun gebeurd is, omdat ze mij ofwel geïnterviewd hebben of omdat oh. ze een goede, goede, goede uh, insteek en een goede kant in de zaak hadden, et cetera, et cetera. Daar zijn ook legio-voorbeelden van, recentelijk overigens nog. Uh, noem, noem eens wat. Uh, nou ja, goed, uh, de de, de, de Gauthier affaire bij. De affaire bij de Groene Amsterdammer. die daar eruit. De uitgever werd. die. Uh, voor ja, en dat is ook een compleet broodje aanverhouden. We... Ja, wat de Volkskrant toen heeft opgeschreven. en NRC toen heeft uh, gekopieerd, klakkeloos. Nou, dan hebben we natuurlijk. het schandalige ontslag van uh, Jeroen Illy. bij. Uh, als hoofd, uh, Informatieve programmering Caro NCRV. Die is daar in januari aangenomen. Hij is de man die het interview met Fons de Poel. Met mij had goedgekeurd. En hij was ook de man die zich sterk had gemaakt voor de Kokkelman-interview. Daar zouden er toen nog twee van volgen. Nou, na het eerste Kokkelman-interview, wat erg uh, goed gevallen was... Uh, zijn die shows gecanceld. En we zouden een reporterdocumentaire tweedelig maken. En daar waren ook uh, alle gesprekken over gevoerd, ook met mijn advocaten. En dat is toen uh, in april, uh, nee in mei moet ik zeggen, uh, is dat uh, gecanceld. En Jeroen Illy is er op staande voet uitgegooid. Dus wij kunnen die gouden radioring nu wel vergeten eigenlijk, naar deze uitzending? Uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat dat kansloos is geworden, ja. Jezus. ja, ja nee, spijt me dat het nog ik de partypoeper een, uh, moet andere, zijn. We andere, waren in zo'n ja. winning mood, verdorie. Hey. Uh, uh, uh, ik uh, kom, ik uh, kom hier uh, binnen uh, uh, met het idee van, uh, uh, ja, ik heb dorie. jullie zelf in die nominatie bezorgd en dan nou krijgen we dit. <laughs> Ja, ik had er ja. niet even eerder over nagedacht, ja, maar ik, heb, ja. ik ben nu mijn eigen prijs hier uh... Ja, eigenlijk wel. Oh, Jeetje. Verdomme. Ja. Nee, uh, laten we nog eventjes uh, teruggaan uh, oh, ja. naar, naar de hele situatie. Is moeilijk het is hoor. begonnen uh, met het mislopen van het huwelijk van Margarita. En, uh, nee, daar is niet mee begonnen. Nee, dat, nee, dat is ver daarvoor begonnen. Dat is, uh, ja. nee, ik maar, laat maar... ik dat niet over uitweiden, want dat duurt te lang. Maar dat is de onzin, dat is helemaal niet waar. Nee, maar je... dit, dit is niet gebeurd <sweak> na de scheiding... Margarita en ik zijn opgestaan, en uh, dat weet iedereen. Ja. Toen wij het niet langer konden verdragen, de vernederingen. En toen hebben we gezegd: kan het nou alsjeblieft ophouden? En uh, hoe, hoe kan het dan zo zijn? Hè? Dus, toen jullie uit elkaar gingen, werd zij weer in moederschoten uh, zeg maar, opgenomen. Maar daarna uh, gingen ze met volle kracht vooruit achter, uh, achter u aan. Ja, ja. Um, wordt u tot de dag van vandaag nog steeds gevolgd? Oh ja, natuurlijk denk ik. Maar ook achtervolgd, want dat werd u ook. Dat moesten ze ook uiteindelijk toegeven? Nou ja, ik ben recentelijk ben ik uit Italië moeten vertrekken daar vanwege daar. Daar heeft dus NRC ook een artikel aan gewijd. Dus, dus tot dat is Wat ik... was er aan de hand? Dat heb ik dan even gemist? Nee, dat, ja, dat heeft gehoord in de krant gestaan. Uh, uh, ja, ik, uh, ik had uh, de dame, uh, nou in dit geval de heren van de Italiaanse inlichtingendienst... Uh, die had ik uh, op de korrel. Ik merkte dat en ik voelde dat. Ik heb ze er ook op aangesproken. En, uh, en dat bleek ook zo en die ging ook recht tegen mij over in de trein zitten en uh, ze hebben ook nog een foto van me gemaakt zelf <lacht> en, en, en, en om het nog ja niet. nee ja en om het nog gekker te maken ik kreeg zijn businesscard waar het toch op stond. Die en die eigenlijk... heb ik natuurlijk, ik heb dit verhaal in OC verteld... en dat hebben ze toen uitgezocht. Nou ja, dat klopt van alle kanten. Ik heb ja, een nee, business andere dus kant. Dus je wordt gevolgd, begeleid, hoe noem je dat? Door, door, nee, ja, door gewoon springen ongewezen... twee of drie mensen op de trein... en dan weet, dat weet je precies. Ja. Maar het was in Frankrijk ook al gebeurd. Commandant Loos, dat was een Nederlands sprekende agent... die opgeleid was hier even in Den Haag bij Europol... En die heeft ook zijn kaartje afgegeven. Wat, die was ook uh, ingeschakeld om ons daar in Frankrijk uh, in de gaten te houden. Hoor. Maar dat is oud nieuws. Ja, maar goed. Maar, maar, maar, de, de vraag is ook altijd, waarom moet je, als je weet ik, in een trein in Italië of Frankrijk zit, uh, in de gaten gehouden worden? Nou, hetzelfde als dat ik met een andere trein hier op Schiphol aankom. Uh, en dat er mensen achter een pilaar naar mij toe komen en zeggen... Uh, deze maand gaat u niet meer naar Italië. En dat was toen omdat uh, mijn ex grootvader was overleden. En die zouden dus ze in Italië begraven. Nou ja, je staat helemaal stijf van, uh, van de angst. Uh, alsof, uh, uh, alsof, alsof daar... daar, daar in nou de, ja, daar maar ze hebben me toch ook beticht van een... Uh, wat was het ook alweer? Een, uh, een aanslag op de koning van Spanje te entameren. Daar ben ik op zondagavond met mijn, met mijn advocaat op mijn bed voor gelegd. Het is ongelooflijk, maar wat ik maar zo afvraag... Hè? Het gaat om de psychische, het psychisch in elkaar beuken en het sociaal vernederen. Ja, en dan u... kom je nergens meer. En dat is wat ze willen. Maar dat lukt niet zo goed. Ja, nee, <laughs> zo ja U moet kapot. Dat is, dat is zo ja, een Ja, maar dat tijd. stadium zijn we nu ook uh, glansrijk voorbij. Kijk, I'm out of the woods, zoals het heet. Want zoals uh, mijn uh, strafrechtelachtvocaat Gabriel Meijers... heel terecht opmerkte afgelopen donderdagavond... ja, waar gaan ze nu mee komen? Waar gaan ze nou nog verzinnen? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk nog die grap... dat, dat er toen een uh, beslag was gelekt op het geld wat van hem was nou te benen. Het belastingaanslag ja, dus... en uw adres die, die niet eens eerder verzonden waren. Zo was dat, zo dat ongeveer, toch? Ja, helemaal goed. Ja, nee, ja. Schandelijk, ja. En, en nu uh, is dat niet weer gezakjes... Want uh, schadevergoeding, we hebben nou drie zaken... die, die nou, min of meer op dezelfde manier slechts zijn afgelopen... voor het Openbaar Ministerie. Uh, er is al wel eens wat getrokken aan schadevergoeding. Nee, hoor. Nee, dat is allemaal, allemaal, dat is allemaal, allemaal nog posten. Ja, ja, maar het zijn al, dat is, dat, dus als er staat schadevergoeding dan betekent dat in... Een, Proceskosten. Ja, en in, in twee gevallen nu... Is, heeft de rechtbank zelf tegen het OM gezegd... en jullie moeten door jullie gedrag ook een schadevergoeding aan de Rooi betalen. Toen wij de ene aan het optuigen waren... ja, toen kwam die balfondszaak op een dak ja. vallen. Dus dat hebben we, gaan we nu maar samenvoegen. Ze proberen u dus uh, uh, gek te maken, kapot te maken. Maar dat, dat achtervolgen... Uh, ja, dat is blijkbaar dus waar. Want in eerste instantie werd u dus ook in de media neergezet als een soort ja, malle pietje met, met Nee, Maar nee, ons in de Marguerite heeft het ook toen heel helder verklaard. En wat daar bijvoorbeeld in de tweede, even in het, uh, bij de RVD gebeurd is, bij uh, uh, de toenmalige uh, Rijksvoordigdienst-directeur uh, Eve Brouwers, uh, en wat de media daar gedaan heeft. Ze hebben aan de media een kamer laten zien waar wij nooit in geweest zijn. Dat ging over die schroef. Ja, en wij zijn nooit in die Kamer geweest. Dat is complete, complete media-propaganda-onzin. Nooit de Kamer die ze op televisie hebben laten zien... zijn wij daar ooit geweest. En iets anders is, er zat nog een derde, vierde persoon bij. Dus het was niet alleen Brouwers, Margherita en Edwin. Nee, er zat ook een advocaat bij. Van? Van mij. Ja. Michiel Gorsira, meester Michiel Gorsira... die hebben ze later als de Sodermieter naar Curaçao verscheept. Maar, uh, en die heeft ook al een paar keer van de pers ook uh, vragen gekregen... die die weigert te beantwoorden. Maar die moet hij als zijnde mijn oud-advocaat beantwoorden naar eerlijkheid. Hij weet dat de Kamer die op televisie is laten zien... één, één grote leugen is. Maar goed, uh, hij heeft een mooie baan uh, op een mooi uh, eiland gekregen. Ja, maar dat... Ja, maar dat, dat, ja, en, ja dat klopt, ja. ja. De RVD. Uh, <lacht> ja, ik heb ook één keer de RVD achter me aangehad. Uh, nou, nou de keer... RVD achter je aan, dat, dat is niet erg. Ik bedoel, dat, uh, het, gaat hier om, uh, het gaat hier om AIVD. Nee, en ga met nee uits, begrijp uh, ik. Maar, maar ik, ik, ik heb een keer hier in het programma gezegd... dat Mark Rutte een relatie had. Toen vroeg Jan met wie dan? Toen zei ik met met een Ronald. Man, met, met wie? Met Ronald. Nou, dus, toen zei ik dus met een man, en de mannen heetten vaak Ronald... en toen kreeg de R.V.D. Ja, maar, maar, maar, wacht, even, zeg jij nou dat je weet dat Mark Rutte inderdaad... Uh, een ja, we weten iedereen heeft met vrouw. Nee, nou, nee iedereen, iedereen weet het, maar ik zei, hey, dus, wow, wow, wow, ik wow, zei wow, dus... wacht, even, Jan, wacht even, wow. even. Ik zei dus tegen Jan, ik zei dus, uh, ik heb een scoop... Mark Rutte heeft verkering. Toen zei ja. Jan aan mij, vroeg Jan aan mij... Hoe weet je dat? Nee, dat vroeg je niet. Uh, met een man of een vrouw? Ja, met een man of een vrouw. Ja. Ik zei, met een man, dus ik zei... Gooi je Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, is echt een hele luisteraar. Het is niet te geloven, maar Mark Rutte, onze premier, heeft een relatie. En ter verduidelijking aan Jan. Dus niet dat ik er een probleem van maak dat hij homo is met een man. Nou, dus de volgende dag, iedereen over mij ja, heen. Ja, oh, die heet dus Ronald. Ja, wacht nou even. Nee, ja, wacht even. Wacht en jij de even. R.V.D. Bedoel... belt mij dus op. En die zegt, ja, maar je lult het je nek. En heel groot, na een half uur dat het in het nieuws kwam. Mark Rutte heeft geen relatie met een man ja. en Jan Roos oh. is een slap ouwe. Hoed. Mag, mag ik heel even? Ja. De, de vorige keer dat je die deed, stond ik twee dagen later met Mark Rutte bij Umberto Tan in RTL Late Night. En uh, toen moest ik op de vraag hoe je dat wist uh, het antwoord schuldig blijven, omdat je me dat niet hebt verteld. Nee, maar ik ga nou, mijn bron niet Dat is hartstikke leuk. Maar toevallig hebben we hier de heer de Roy van Zuiderwijn, die kennelijk ook weet hoe het zit. Is die misschien dan wel bereid om zijn bewering ergens mee te substantiëren? Oh, dames en heren, wacht even, wacht even. Nu maakt u er een bewering van. Ik reageer op wat ik uh, Jan Meen hoor zeggen. En ik, ik roep ja, Ronald, omdat hij omdat zo het, heet. Dat, ah, dat okay, is de verkeerde... Ja. De, ja. de, de verkeerde nou, okay, van Mark Rutte. Ja. Ja, maar, en maar als en daar kan ik alleen maar van zeggen of... dat dat uh, in Haagse kring uh, bekend is. Dus gooi me maar in. School. Nou, jongens en meisjes, echt, Jan, luisteren, het is bekend hoe de uh, vriend van Mark Rutte heet. heet hij heet namelijk Ronald. Ja, Heb dus, ook een achternaam trouwens. Dus, Nee, nee zover strekt mijn informatie niet. Ja, en ho, trouwens, ho, dat ho, is, ook, dat is trouwens... Morgen, wacht even, daar wil ik ingrijpen. Wat mag ja, ik ingrijpen? Ik hoor jou de hele tijd... Het ho, ho, maakt ho, toch ho, ook ja, niet uit? ik zit morgen nee. dan weer maakt met ook wel niet Rutte eigenlijk. Dus, nee, oh. Als yes. Mark ja, en ik... samen willen zijn... En dat, en, nee, en dat in het geheim of in het in, in, in privé willen doen... dan hoeft toch ook niemand zijn achternaam verder te weten? Nee, maar ik hoop dat ze nee, heel okay. gelukkig worden met elkaar. Nee, privacy is een groot goed en daar kan ik wel voor mee praten. Nee, ben, ben ja. ik ben met, met u man. Schitterend maar, maar dus... En we weten dus eigenlijk nog steeds niet... behalve dat uit kringen uh, te vernemen valt... dat nou, er een zekere Ronald is met wie de premier verkeering heeft. Nou, dan, dan, dan oh, weet ik nog steeds uh, niet genoeg, uh, hoor. Ronald en Mark, ik hoop dat jullie heel gelukkig worden. Uh, en toen we praten Schoen, straks even met jongen, je verder. Jongen, jongen, <laughs> jongen, ja, nou goed. serieuze uh, zaken. Ja, gaan we door met Da Vinci van de Lage Landen, die wij ook wel uh, La Vieja-Roos noemen. Er zijn in Nederland een aantal mannen die, als ze niet zo klein geschapen waren... zich de hele dag zelf zouden afzuigen. Ik noem een Yvonnee, matchmates en een Frank van der Linden. Maar de allerergste is toch wel Frans Timmermans. En niet alleen zijn monomanie is pijnlijk om te zien... Maar vooral de wereldvreemdheid die zijn narcisme teweeg brengt is een groot gevaar. Frans vertelde doodleuk in het tv-programma Pauw dat een slachtoffer van de MH17-ramp een zuurstofmaskertje om had. Oftewel dat de mensen nog even hebben geleefd nadat een raket het vliegtuig had geraakt. Niet omdat Timmermans het nodig vond om dit nieuws te brengen, maar alleen maar om zichzelf te verdedigen na een kritische vraag van de interviewer. De nabestaanden kregen doodleuk te horen dat hun geliefde mogelijk nog besefte dat ze dood gingen nieuws dat ze vernamen omdat Frans het weer eens niet kon laten om het over zichzelf te hebben. De reden volgens Frans was omdat Frans heel erg betrokken is. Bij Frans, ja. Timmermans is een gevaarlijk mens, dus moeten we blij zijn dat we van hem af zijn. Laat hem maar lekker in Brussel in 354 talen zichzelf de hele dag zelf sukken. Timmermans was even wie hij wilde zijn. Een volksheld. Zijn ijdelheid heeft hem teruggebracht naar waar Timmermans altijd is geweest. Een enorme flapdrol. Ja, het was het Wat zien we al weer in vorm. Nou, veel lol heeft onze hoofdgast niet gehad van zijn schoonfamilie. familie. Wij praten vlug verder met Edwin de Roy van Zuiderwijn. Nou. Ja, laten we even uh, verder gaan over uh, de Benno-gate. Uh, Mark Rutte, net al genoemd, uh, trouwens nog steeds uh, veel plezier en geluk met Ronald. Uh, die, die heeft <tie> gelogen <tie> in de Kamer. Ja. En dat is niet eenmalig geweest. Nee. Uh, over Benno heeft hij sowieso gelogen, uh, over dat de BVD toen de tijd... wie opdracht had gegeven en, en ja. Kan je nog één keer uitleggen wat precies de leugen van de premier is geweest? In deze, want er zijn er meer. Er zijn er meerdere, maar laten we het bij de laatste houden. Hij heeft in december voor Kamer en uh, voor de pers verklaard... Uh, dat uh, mijn ex-grootschoonvader uh, Bernard uh, geen enkele invloed uh, heeft of had... of uh, ooit... Uh, heeft kunnen uh, uh, aanwenden om wat voor geheime diensten in Nederland... dan ook aan te sturen of uh, op andere wijze daar gebruik van te maken. En dat is uh, volstrekt uh, onzin. En dat beweren, die bewering die staat al een paar premiers. Hè? Dat is niet ja, nee, nieuwe... daarom ook. Daarom ja. ook. En uh, hij is recentelijk in een uitstekend boek... Uh, van professor Aalders uh, over Bernard. Uh, alle, uh, Niets is wat het leek, uh, heet dat boek. en Ik geloof dat al in de zesde of zevende druk. Daar zijn er gigantisch veel van verkocht. Dat is echt heel goed. Um, en die heeft uh, ogenblikkelijk, uh, uh, nadat de heer Van Raak dat heeft uh, aan moeten horen... Van de SP? Ja, van de SP, uh, die samen met D66 die zaak uh, en GroenLinks had aangezwengeld... Uh, mo moeten constateren dat, uh, dat de premier daar loog. En dat kwam mij ook ter oren. Ik wist het al lang. Want ja, ik, we ik weet het al lang. Ik ja, kan alleen, niet een, ik, uh, ik... een leugentje uh, uh, per ongeluk geweest dat ik echt niet wist. Nee, want dit, is helemaal... dit was toen al in een debat helemaal voorgekookt. En dit, dus... Maar er zat toch een switch in, uh. hè? Want de eerste dag op het debat, ja. de zei hij. Uh, uh, nou, iets... dat was het, het lokkertje voor iedereen. En iedereen dacht: nu gaat het komen. Ja. Ja. Dus waar hij mee kwam was: ja, wij gaan dus nu na tien jaar pas onthullen. Dat Edwin en Margarita van meter van gelijk al hadden gehad. En dat gaan we nu na tien jaar pas onthullen. Dan is de logische vraag die daarop volgt: ja, maar meneer, ja. waarom duurt dat tien jaar? En toen kwamen de, het meest onzinnige antwoord wat je maar kan bedenken. Van de heer Rutte, uiteraard. Onze premier van Nederland. En die bestaat het om uh, daar uh, uh, te zeggen dat, uh, ja, ach, uh, wat daar zo al uh, door meneer Balkenende was gezegd, dat moest al helemaal voldoende zijn. En hij wou er zelf geen woord meer vuil maken. Uh, maar uh, meneer uh, Bernard, ja, die uh, hadden ze niet eerder kunnen noemen omdat hij toen nog, nou komt het, in leven was. Nou, dat is prachtig. Dus, omdat hij nog in leven was, de man die dus schuldig is... hebben we hem niet naar buiten gebracht als zijnde de, de schuldigen. Ja, nou, dat dood, is van. Nou, maakt het niet meer uit. Dat is dan ah, het laatste news, maar goed, daarmee geeft hij het wel aan. En toen waren in Nederland natuurlijk al meteen in iedereen de tendens... van nou, dat is de zaak, klaar. Um, wij waren toen al achter de schermen geïnformeerd... dat het een, toch een beetje een, een, een, een, een set-up was... En dat bleek ook de dag daarna. Want uh, ja, toen kwam Rutte dus uh, pontificaal de Kamer... maar we wisten toen al dat dat mis zou gaan uh, binnen. En uh, ja, die kreeg daar opeens volledig de vrije baan. En uh, ja, die mocht daar uh, dingen zeggen die zo compleet onwaar waren. En toen heb ik nog een Kamerlid horen zeggen... nou, u bent de premier, dus ik moet u wel vertrouwen. Nou, ik denk dat het zo langzamerhand beter kan zijn... dat mensen uh, die in de Kamer ons volk vertegenwoordigen... een liegende premier echt wel iets uh, zwaarder aan de tand mogen gaan voelen. Want ja... Dit is onbestaanbaar. Nou, ik, heb, ik, ik was daar zelf bij als, uh, als uh, verslaggever. En uh, dag één zei hij iets van... nou, de, misschien is het wel een beetje waar. En dag 2 zei hij... nou, maar, maar die, die, die uh, Bernard kan nooit zoveel macht hebben gehad. Die heeft er gewoon gevraagd. En toen heeft de, de Veiligheidsdienst uit zichzelf maar iets gedaan. Maar daar zat een man helemaal niet achter. Dat je echt denkt, wat een lulkoek is dit. En toen dacht ik... kijk nou, er zitten 150 mensen daar. Die, die horen dit aan. Nou, er zaten misschien wel wat minder, maar goed wie gaat nu zeggen van, maar meneer, de premier, u lult uit uw nek. Ja. En dat was dus niemand. Nee. Hoe kan het dat onze volksvertegenwoordiging de premier laat liegen? Nou ja, als je in die kamer bent, en dat bent u veel vaker dan ik... maar wat ik er nu ook de laatste keer van gehoord heb... als je, als je toch hoort, en als de kijker dat toch echt eens een keer zal horen... en dat kunnen ze ook doen, hè, dagelijks, via via WWW-debat, geloof ik. Ja, dan politiek, moet dat 20, raak, 20, politiek, iedereen ja. aan. Al was het alleen maar om, om de volstrekte stommiteit en... en uh, ja, de teksten die eruit gekraamd worden... Het, ik had enorm het gevoel, zeker bij dit dossier... Uh, ja, dat het heel belangrijk voor Kamerleden was... om uh, enorme Alex en Maxima uh, eerst een tien minuten op te prijzen... om dan vervolgens met de vraagstelling aan de premier te beginnen. Ja, en, ja, dat komt mij toch zo vreemd over. Maar, maar... toch heel even over deze. Het is nu dus, er is nu weer naar gevraagd. Hè? Dus die, die, die meneer Aalders, die, die, die heeft nog eens allerlei informatie opgediept... de baten van Verraak en ja. daarvoor nog andere partij. De vraag wordt weer gesteld. En wat was nu het antwoord? Uh, nou, nu had de Algemene Zaken had het uh, voor elkaar gekregen... om uh, de volgende stelling te deponeren. Allereerst was de vraag ingedeeld niet bij de hoofdrager... maar onder het kopje varia. Va waarmee Rutte aan wil geven dat het zo onbelangrijk was. Um, <lacht> en toen uh, kwam je met het volgende lumineuze antwoord. Uh, nou, meneer Aalders had dat in 1995 ontdekt. En dat was te lang geleden. Dat is te historisch. Dus daar doe ik niks mee. Goedenavond. Ja. <laughs> ja. Maar goed, ja, uh, ja, dan sta je wel even raar te kijken. En, de, en daar neemt dan dus een groot deel, of het grootste deel van de Kamer... Nou, genoeg. dat gaan we dinsdag dus zien, omdat dinsdag deze motie uh, wordt voorgelegd. Uh, maar je kan er al vergif op innemen natuurlijk... dat uh, dat, uh, dat uh, de meerderheid uh, niet zal halen. Maar ik ben heel benieuwd naar uh, de uh, positie van D66... en ook GroenLinks in deze. Zeker die van D66, omdat ik, zoals ik op televisie al heb aangegeven... Uh, deze ja zomaar opeens het schip uh, hebben verlaten... wat toch echt op uh, ramkoers lag. Uh, eh, daarmee bedoel ik te Daar zeggen... Daar alle helderheid. Het uh, waren dus SP, uh, GroenLinks, GroenLinks en, en D66, D66, D66... die, die dus die in december dat debat uh, ja. hebben aangezwek. Ja, en opeens haakte D66 af. Omdat ze meende dat ze eerst dat hele boek van Aalders moesten lezen. En dat was allemaal ingewikkeld en moeilijk. Maar wat is de werkelijke reden? Moeilijk. Als je daar een middagje over studeert, dan weet je toch al dat het maar, een dossier is. Maar wat te... is de ja, werkelijke reden? Ja, ik denk ook, je kan ook. Ze hadden ook kunnen vragen op welke pagina staat het. Hadden ze ja. het ook geweten. Maar nog sneller had gekund. Uh, om gewoon Aalders te bellen. Want uit documenten die ik ontvangen heb en ook inmiddels doorgestuurd heb aan de pers... Uh, blijkt klaar dat D66 en de top van D66 de heer Aalders heel makkelijk wist te vinden. Dus één telefoontje was genoeg geweest om te vragen, hé, hey, dat uh, stuk van Verraak, waarin hij claimt dat Bernard gelogen heeft, daarin wordt gezegd waarom dat hebben, jij dat ondersteunt, waarom waarom, uh, waarom uh, ja, nu ben ik de draad kwijt nee. nou, dat, uh, uh, dat was uh, meneer Verraak echte jammer zo, we praten weer verder met Edwin van Zuiderwijn over, uh, ja, de Rooij van Zuidenwijn over de rechtszaken en de toestanden. En we waren gebleven bij de D66, Edwin, die het, die het zinkende schip verliet. Of het zinkende schip, het juist heel goed varende schip. Ja, nee, het goed varende schip. Overigens, voor de mensen die op de webcam meemaken. Ik moest net even weg. We hebben een zieke, jammer genoeg, in de familie. En ik kreeg een tekstje en uh, dat kwam daarvan. Dus toen... Gaat het wel beter dan? Ja, maar ik schrok wel even. Dus dat was uh, meteen eruit. Maar dat, wist, dat wisten de mensen van de productie hier, dat dat zou kunnen gebeuren. dus nou ja, uh, alles dat, weer goed. Het is dus weer opgelost, D66. Uh, ging heel strijdbaar mee met uh, nou eigenlijk de ramkoers op uh, de lulkoek Rutte ja. BV en die stapte nu uit. Hoe ja. komt dat? Nou, ze zijn er dus uh, voor dit traject uitgestapt en nu is dus de grote hamvraag of ze dinsdag weer instappen. En ja, uh, het is natuurlijk hoogst merkwaardig dat je als antwoord geeft uh, waarom steunt u de verraak uh, motie niet? Hè? Uh, en zegt dan ja, dan moeten we eerst het boek gaan lezen terwijl je de auteur van het boek onder de knop hebt en in één keer kan bellen. Uh, nou ja, dan weet je al dan, dat er iets niet in de haak is. En uh, ja, dat is de politieke slangerkuil Den Haag. Mag ik uh, een opzietje in de lucht gooien? Graag. Uh, de vrolijke veilingmeester Pechtot uh, heeft één uh, droom... en dat is namelijk de veilingmeester van heel Nederland worden, uh, alias de premier. Uh -huh. uh, tijdperk Rutte is uitgespeeld. Of misschien uh, wil hij toch nog één keer door als dit kabinet valt... Pechtot heeft uh, wat cadeautjes gekregen, denk ik. Zou dat kunnen? Oh, sowieso denk ik dat... Uh, um, uh, bij uh, uh, hoe het ne in Nederland kabinetten tot stand komen... dat is natuurlijk een grote koehandel. Uh, uh, dus uh, ja, daar worden allerlei handendeals uh, uiteraard gemaakt. Dat is uh, verder niks nieuws. Of hij in deze zaak uh, daar uh, politiek voordeel uitgetrokken heeft... nou, dat gaan we dus dinsdag zien. Uh, maar... Laat ik voorzichtig zijn door te zeggen uh, dat uh, uh, het opmerkelijk is... dat nadat wij persoonlijk waren ook uitgenodigd door de heer Pechtold in Wageningen... en uh, wij bedoel ik mee, ik en uh, mijn raadsman... en daar toch zes uur lang met hem gesproken hebben. U bent uitgenodigd door Pechtold om zes uur lang met elkaar te praten? Ja, persoonlijk, ja. ja. Dat is al een uh, tijdje geleden gebeurd... omdat hij toch echt de inventarisatie wou maken van de gang van zaken... Uh, uh, wij, maar wij hebben toen ook wel ons oog opengehouden... en ook gedacht van ja, we gaan niet alles geven... want hoe zeker zijn wij dat die inventarisatie die hij gaat maken... ook in mijn voordeel is. <laughs> het kan ook zijn dat hij uh, daarmee naar andere mensen loopt. Dus uh, ja, de tijd zal het leren. Ik ben heel benieuwd of uh, de heer Pechtold uh, voet bij stuk uh, toch weet te houden... en dus niet door de mensen die D66 van achter de schermen beheren... gestuurd wordt om, uh, om hier geen steun meer aan te verleden. Juist nu, juist nu vind ik het echt belangrijk ook dat D66 daar zijn stem in laat horen. Je hebt gemerkt uh, tijdens die debatten dat uh, Mark Rutte eerder een lakai is uh, uh, van het Koningshuis dan, dan dat hij daar eens kritisch over nadenkt. Um, ja, zou... Ik heb wonderbaarlijke dingen gehoord. Ik heb een premier van Nederland horen zeggen dat hij geen interesse heeft in de grootte van het vermogen van de regerende familie. Nou, als jij degene bent die de uitkeringen vaststelt, dan lijkt mij toch uh, van evident belang dat je eerst eens kijkt wat er op de rekening staat. Ja, dat lijkt me, <laughs> lijkt me wel, ja. Maar, of, me, of is dat een hele rare? Nee, dat is ja, niet zo heel gek. Je was mij al kwijt bij de schuur van ton. Ja, die, de, de, de tijdelijke, oh, ja. tijdelijke kantoortje. Uh, de heer Eichhorst. Rutte noemde het, en daar ging Pechtold goed op in overigens... de heer Rutte noemde het tijdens het debat, twee containertjes. Ja, van Vierton. Ja, van Vierton. Gouwe containertjes. Ja. Uh, uh, zou het zo kunnen zijn dat uh, D66 uh, dubbelspel speelt? Ja, dat is een uh, absolute mogelijkheid. En daarbij wil ik gelijk zeggen, hulde aan de SP die de rug heeft rechtgehouden. Ja, de SP heeft niks te verliezen, want die zal nooit regeren. Ja, maar dat is, ik, ik, ik, ja, in, in dit klimaat en met alle tegenkrachten die binnen en buiten de media en in de politiek werkzaam zijn om de waarheid maar onder de deksel te laten, te laten sudderen. Uh, ja moet ik toch zeggen dat ik dat uh, dapper vind. En het is, je kan ook zeggen, ja, het is hartstikke laf van deze zes regio GroenLinks. Ja, dat is het zeker. Ja, maar daar staan die partijen geloof ik ook voor, toch? Daar doe ik geen uitlatingen over, want dat, uh, daar heb ik uh, wat dat betreft... Uh... Daar heeft u weinig aan ook. Ja. Ja, begrijpelijk. <laughs> um, uh, de, de, je ziet dus nu hè, dat, dat de, er worden voor uh, tientallen miljoenen paleizen opgeknapt... er worden uh, containers neergezet mm. en niemand doet er daar wat aan of zegt nee, er wat van. Nee, maar heel grappig, wat ze wel doen is voor zoete koek slikken... Dat huis ten bos pas eind jaren zeventig voor het laatst verbouwd is. Gelogen. Um, en uh, dat er uh, asbest, houtrot en lode pijpen in het gebouw aanwezig zijn. Gelogen. Um, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb zelf een uh, kippenbouwtje van een barbecue moeten eten... tijdens het uh, huwelijk van Constantijn en Petra. En uh, toen lag toch de hele linkerachterkant van het paleis open... en was afgedekt met zeilen omdat er verbouwd werd. Ah. En ook de Oranjezaal is in die tijd voor 15 miljoen euro opgeleukt. Dus als ze nou beweren dat het uh, moet... omdat het sinds eind jaren 70 niet meer gebeurd is... dan uh, klopt dat ook niet. Ja, er zijn wel. natuurlijk wel wat uh, Tweede wat, wat Kamerleden die er wat vragen over stellen. En, en de, de kerf die vraag is eigenlijk... joh, we vinden het best als je er maar niet overjokt. Waarom dan toch die obsessie met erover jokken? want eigenlijk, eigenlijk is er niemand die echt zegt van, dat moet minder, ja dat moet belasting betaald worden over de, de, de toelagen die we aan de koning, de voormalige koningin en, en de huidige koningin, maar verder is het me niet meer moeilijk toch? Laat ik het zo omschrijven, laat ik het zo beantwoorden: als men in Nederland niet mag weten en de regering uh, het ook onverstandig vindt om onze landgenoten op de hoogte te brengen van de welvaart en de rijkdom uh, van mijn uh, voormalige schoonfamilie, dan kan je ook uh, wat dat betreft nooit zien wat er werkelijk aan de gang is. Huh? En dan kan je dus ook nooit uh, de zaken echt bespreken zoals ze zijn. Nou, en die poort wordt constant keurig dichtgehouden omdat, ach, het maakt niet zoveel uit... en nou ja, ze krijgen dan een miljoentje per jaar... en nu moet het even extra druk, want er moet verbouwd worden, blablabla. Bla, bla. En ze proberen dat weg te schuiven. Ik heb al eerder toevallig ook een keer met Frits Wester... hier uitgebreid over gesproken, toen ik hem uitlegde... van nou, weet je hoe ze het doen, Frits... Uh, het ministerie van landbouw bijvoorbeeld, dat betaalt allerlei zaken voor het koninklijk huis, die ja. je helemaal niet naar Defensio. boven krijgt. Ja. Defensie, binnenlandse zaken. Ze krijgen uh, EU-subsidie voor een uh, olijfboomgaard in Tavernelle. Nou, dat is een EU-subsidie die is voor arme mediterrane boeren waar ze olijfolie verbouwen, uh, speciaal gemaakt. Dan is het toch een beetje te ziek voor woorden dat daar gewoon een Nederlands ambtenaar achteraan gaat... om in, om in Brussel een subsidie voor die vijf hectare olijfolie van, van, van, van Trix te regelen. Dat, dat mag toch niet kunnen? Ja, wat ik ook zo grappig vind... wij, het volk, geven af en toe cadeautjes aan de koning of koningin. Nooit worden gevraagd of we dat ook willen, overigens. Maar dan hebben we die, die, die boot, die draak hebben we gegeven... en uh, het restaureren, één keer in de vijf jaar... staat op de defensiebegroting. Dat je, ik snap daar helemaal niks van. Hoeveel, me, hoeveel geld hebben die mensen? Zo rond nu 13,6 miljard ongeveer. Dat is best veel. <laughs> ja, ze zijn financial players en dat is wat mensen niet mogen zien. Ze spelen mee op de internationale uh, beurzen. Friso deed dat. Hij was de chief financial officer, om het zo maar te zeggen, van de club. Dus dat is een enorme aderlading dat hij weg is. Uh, uh, maar daar, ze zijn daar speler en ja, Nederland is niets anders voor ze dan een hoofdkwartier. Want 13,6 miljard, dat is uh, gigantisch. Daar heb je ook gigantisch veel macht. Uh -huh. Dan denk ik dat uh, ja, dat miljoentje wat we overmaken naar Nee, de koning, daarom. Dat dan is dan ook het lekker Maar u moet goed begrijpen. Dat is heel goed dat u dat zegt. Dat is ook een lachertje. En dat wordt ook binnen de familie als een, om, om te gieren. Maar het is een gouden regel die uh, papa Benno uh, erin gezet heeft. Wij betalen niets. Nee, en dat is Nooit schrijf... niet. Nu niet. En morgen niet. Dus ook niet voor... Uh, het ondergoed of de suiker of uh, de smeerolie. of Niets. Niets betekent niets. Uh, nou, kun als je het maar over de mentaliteit die erachter steekt? Ja, de mentaliteit is... wij zijn hier degene die uh, het land uh, runnen. Wij zijn hier uh, de baas. En uh, we doen allemaal via Den Haag uh, alsof dat niet zo is. En in Den Haag roepen ze ook heel braaf. Dat is ook een gouden regel. Nee, zoals het nu geregeld is, gaat het goed. Nou, als u de pers van de laatste, laten we nou eens zeggen, tien jaar bij elkaar zou opstapelen met alle ellende die er uh, regeringen voor de voeten zijn gelegd. naar aanleiding van gedragingen van deze mensen. dan moet je toch al lang zeggen: van ja, jongens, maar uh, wacht eens even, dit, dit kan zo niet. Wie is hier nu de baas? Bram Peper heeft dat toen wel opgemerkt... toen de Margarita Gate ontplofte. Die werd toen geïnterviewd en gefilmd. En die riep toen, terwijl hij stormvoetend over het binnenhof uh, uh, liep... Wie is hier nu de baas? Wie is hier nu de baas? Ik kan het niet geloven. Later heeft hij die ingetrokken. En hoe is dat weer gebeurd? Omdat hij op het partijtje van Pieter van Vollenhoven uitgenodigd werd. En ah. zo trekken we het weer glad. Maar wat, wat, wat, dat, wat, dat is, nu <laughs> is dat het systeem. Van ja. beloning en, ja. en, en, wie en straf. Lekkers, wie stout is de roe. Een ander prachtig voorbeeld van iemand... die zich helemaal de oranjepaal heeft uh, opdoen laten glijden is natuurlijk onze minister van Binnenlandse Zaken Plasterk. Die uh, was uh, nou niet echt een oranje-adept. En die heeft in 2002 in een column in de Volkskrant... Uh, een eigen rekensommetje gemaakt... over hoeveel geld de oranjes zouden moeten hebben. Hij ja. kwam toen uit op uh, 8, 8, nog wat miljard. Ja. En juist daarom, omdat hij daarvoor een gevaar was... hij was een columnist... En hij bewoog zich een beetje in de politiek. En juist dat hij zoiets zei, dachten ze: wacht eens even, dat is een uh, ongelijk projectiel. Dus die moeten we er binnen hengelen. En als je vanaf dat moment van de kolom. <laughs> in de Volkskrant van 2002 van Plaster kijkt naar zijn bliksemcarrière. Ja. Ja, zo gaat het dan, want binnen de kortste keren zat hij op een boot... met Alex en Maxima op de Galapagos-eilanden. En zo worden ze erbij gesmeerd. Ja, en daar ben je een onderdeel van. Um, u zegt net uh, 13,6 miljard, uh, ze zijn uh, speler. <coughs> dus Dana groot, grote, ja, ze ja. wonen nu eenmaal in Nederland... en wij doen net of wij helemaal gek op ze zijn. Uh, maar, maar hoe kijken ze eigenlijk dan naar het volk? Want, want wij staan, tenminste ik niet om... maar ik bedoel, je hebt mensen die, die, die gaan dan op Printjesdag uh, om vijf uur s morgens... met een met, met, met rapakje aan uh, langs dat hek zitten. Kakken ze daar niet op dan? Dat, je nee. denk, dat ze denken, ach, folklore, die moet je kijken, die gekken. Nou ja, nou, nou, kijk, achteraf, eh, s'avonds laat, als de schoenen uitgaan... en we voor de haard zitten, ja, dan komen natuurlijk de opmerkingen... en uh, ja, die zijn niet altijd eventjes uh, acceptabel, om het zo maar te zeggen... Uh, maar ze, ze, ze zijn zich zeer bewust van het feit dat... Uh, om te kunnen blijven zitten, hebben ze juist... Uh, die, die platheid van, van, van mensen, of sommige mensen... hebben ze juist nodig om zelf te blijven zitten. Mm -hmm. Want uh, dat is het gros van het volk... wat het, veel, het makkelijkst uh, rat voor het ogen gedraaid wordt. En daarom poppen ook links en rechts altijd... allerlei oranje fondsen en verenigingen op. Als mensen daar eens goed naar kijken... Ja, bijvoorbeeld zo'n oranje fonds, dat mag dan nu... Nou, omdat ik nu een week in Nederland ben geweest... ik denk dat ik die reclame vijftig keer voorbij heb zien komen. Maar dat zijn sigaren uit eigen doos. En dan krijg je dus geld en een subsidie voor een vereniging... om je buurt te verenigen. En dat is dan allemaal heel gezellig. En dan krijg je ook een doos met oranje toeters en vlaggetjes erbij. Maar het is een van de mechanismen om constant, elke dag... maar in die propagandastroom, dat, dat, uh, die, dat koningshuis te verkopen. En... En dat is waar ze constant mee bezig zijn. En dat is ook waar ze constant uh, in afgedekt worden... als ze ontmaskerd worden, als er iets helemaal hopeloos fout gaat. Want dan komt er wel weer iemand. Hè? Joop van der Lende die komt dan op de buis en die gaat weer roepen hoe geweldig het is. Of uh, er is er iemand anders die zogenaamd deskundig is en die weet en die zegt... ach, als we dit wegdoen, dan uh, is het net zo erg als in uh, Frankrijk, nou, et cetera. Het dus... ja, is een heel raar systeem. En uh, wat me altijd opvalt is dat inderdaad dat ze dan zeggen... ja, een Republiek, maar ja, dan hebben we een president... en dat is ook huis niet makkelijk en dat kost ook geld. Nee, dat is nou, maar je naar nou huis sturen. En mensen moeten één ding heel goed begrijpen. Het is heel simpel uh, om uh, een, uh, uh, een grondwet of een, of een, uh, een, uh, een regel te maken... Uh, waarin je zegt van, nou, oh, meneer uh, u bent, of mevrouw, u, mag, u bent vijf jaar president. Ja, en, en loopt, in die klaar tijd, Ja, klaar. En in die tijd controleert iedereen uw bankrekeningen... en wat u allemaal doet en wat u, met wie u telefoneert, klaar. Maar u runt dat land en na vijf jaar mag iemand anders doen... of u de mag de Ja, keer... Nou, hebben wij hier een, een, een werkelijk functionerende democratie? Nee, Nederland is een oligarchie. En dat wordt bestuurd door niet alleen de Oranjes, neem ik aan? Nee, we ze wel de, de, de, de lakens de Raad van State is eigenlijk het, het, uh, waar we ons wekelijks samenkomt... om de lijnen voor het land uit te zetten. En daar heeft de kabinetsberaad waar we mee te maken, hoor. Want uh, daar heb je Piet heijn Donner die is nu de onderkoning daarvan. Uh -huh. uh, die bepaalt samen met, met, met het Koningshuis... Waar, wat we gaan doen waar we heen gaan. Ja, Donner overlegt met tricks En dat wordt dan in een, in een vierkoppig gesprek met Rutte en Alexander. Want die moeten natuurlijk nog heel wat leren. Uh, hoe je de zaken bedondert bijvoorbeeld. Uh, of je macht misbruikt. En uh, hoe we dat dan gezellig politiek weg kunnen poetsen. Dus als Alex het onderhoud met de minister-president heeft... dan zit daar tot op heden nog wel uh, tricks en, uh, en, de, en Donner bij. Ja, uh, dus tricks en Donner zijn eigenlijk de baas. En, uh -huh. en uh, eigenlijk loopt uh, Willem-Alexander stage. Ja wij dan niet als ik daar nou op Rutte ben? Ik denk, nou ja, dit, ik zit nu de, met, met twee, twee, drie mensen om me heen die me eigenlijk dwaas zijn. Hè? Uh -huh. Ik heb een beetje, ben een beetje de uitvoerder, de knecht. Uh, uh, nee, nou, maar de, dat wist hij van tevoren. daarvoor is hij uitgekozen. Hij is niet gekozen door het Nederlandse volk. Hij is uitgekozen door mensen achter de VVD. Die hem als, als trekpop uh, dan als premier aan geaccepteerd Hetzelfde is met Balkenende en de Maar hetzelfde ook met Joop de Nijl hoor. En met anderen laten we daar geen vergissing in maken. Het zijn altijd trekpoppen geweest. Echt waar. Het is, zijn altijd onder, onderdanig aan. Maar is er in die hele politieke kast niet een aantal mensen... dat zegt, nou ja, maar ik kan voor mezelf denken... en ik zou het liever zien dat we een republikeinse organisatie hadden hier. Zijn er allemaal mensen die nee zeggen tegen die warme lokroep... van die feestjes bij Pieter van Vollenhoven? Nee. Ja, maar dat is nou, uh, dat, dat treft je ook de kern weer. Dat is uh, een goed punt. Uh, ook daar weer wil ik toevallig uh, een gesprek wat ik had met Wesser uh, terughalen. Ja, die zeggen: ja, als ik met uh, het merendeel van de Kamerleden of camera praat en de microfoon is uit en het gaat hierover. Nou, dan uh, zou ik dat graag uit willen zenden. Maar dan mag het niet omdat het taalgebruik dan <laughs> toch enigszins verandert. En dat zegt ook wat. En het leeft ook wel onder de mensen, hoor. Mensen zijn niet zo gek als ze uh, in Den Haag uh, iedereen willen doen laten geloven. En mensen die zijn ook niet zo ontzettend... Uh, ja, laat ik zeggen... Uh, uh, als ze bij de neus genomen worden, dan, dan, dan merken ze dat wel. Ik, dat merk ik persoonlijk aan alle reacties van de afgelopen weken. Het is overweldigend geweest. Echt onvoestelbaar. Ja, echt, ik, ik riep voor de grap in ons, uh, toen we elkaar ontmoeten uh, dat er een bloemenkorzo aan me voorbij getrokken is. Maar zo lijkt het wel een beetje. Ja, ja, ja. Dus als je wint, heb je vrienden. Zo het... is het eenmaal. Rij je dik. Maar uh, het punt is natuurlijk ook, uh, met u omgaan is niet heel erg goed voor je carrière in Nederland. Uh, nee, want ja, dan uh, en dat is ook vaak gebeurd. Ja, dan word je kaltgesteld eruit gewipt... of op een andere manier uh, wordt je leven op dergelijke wijze beïnvloed. Kijk, dat wil niet zeggen voor die ontzettende aardige bakker... die mij bijvoorbeeld een krentenbol geeft. Hè? Nee. Maar uh, zodra wij richting media gaan... waar ik ontstellend hard voor moet werken... om de aandacht voor zaken die echt, echt, echt van belang zijn... en uh, die weggedrukt worden... Uh, ja. Is het soms een frustrerende bezigheid? Dat is, uh, dat is een, uh, frustrerend en pijnlijk. En je moet toch weer door. En je moet die mensen ook toch weer over twee dagen weer bellen... of weer faxen of weer teksten of weer onder de aandacht brengen. En vaak is het zo dat ik het antwoord krijg van... Uh, nou ja, goed, ik, uh, ik moest net bij de hoofdredacteur komen... en als ik dit en dat in mijn hoofd haalde, dan kon ik het vergeten. Nou, daar schrik je van. Dus ook, dus ook, hoe kan iemand dan journalistiek zijn vak in Nederland uitoefenen? Hoe kan dat dan? Dat, dat, dat, is er dan geen raad, vraag ik mij dan af aan jullie journalisten... is er dan geen raad van journalistiek die dan zegt... potverdorie, ja. hè, hoe kan dat... He, dit mogen we toch niet over ons heel uit. Waar is Ron Abrams? Uh, die deed door zijn mond vroeger wel eens open. Nou, ik uh, kan u vertellen, uh, naast, ik noem mezelf niet eens journalist. Ik noem oh. mezelf uh, meer entertainer, want uh, journalistiek vind ik nou niet echt het vak waar ik mezelf bij wil aansluiten. Omdat namelijk journalisten ja, ja, okay. het altijd hebben over objectiviteit. Ja, en, en dat dus is de meest schandelijke term die er bestaat, naast gezelligheid. Uh, <laughs> ja, het, het is, objectiviteit bestaat niet, dus, dus ik doe gewoon vraagjes stellen. Ik noem okay. mezelf nooit journalist. Top. We gaan trouwens uh, even naar het nieuws van uh, één uur. We komen straks met uh, u terug, uh, Edwin de Rooij van Zuiderwijn. En natuurlijk met, uh, met, met Jan uh, Hemsker, met die daar gebleven Dat dacht ik wel. Laten we nog eventjes uh, verder gaan uh, waar we gebleven waren. Edwin dat is een simpel. Snel het Koningshuis. Um, <coughs> wat ik me zo zit af te vragen. nu ik dat allemaal zo luister. Um, um, die oranjes. die, die, uh, die, die stikken van Poen. die hebben een leuk spelletje. Dat, uh, dat is het Nederlands volk in een folklore-onzin. Ze rulen de hele uh, business. Uh, er wordt altijd gezegd Bilderberg. Ja. Um, is dat ook zo? Ik ben zelf nooit bij een Bilderberg-conferentie geweest. Dus daaruit, uh, daar kan ik niks mee. Je zei oligarchie. Ik... Ja, met een oligarchie. Ja. Ja. Nou, Nederland... Ja. Uh, het is verdeel en heers. Kijk, Nederland is nog zoveel malen rijker dan de Nederlander mag weten. En uh, die rijkdom die wordt uh, verdeeld... Uh, nou, door een bepaalde uh, hoeveelheid aan entiteiten en personen... Ja, die je in Nederland niet ziet, die niemand ook kent. Men kent wel de grote namen natuurlijk, en zoals de Shell en de AXO en al die Nederlandse multinationals. Dat is ook een onderdeel van die oligarchie. En voornamelijk de CER die we overigens aan de nazi's te danken hebben. Want we hadden geen sociaal-economische raad. Dat hebben we overgenomen van het natiebewind toen dat hier in Nederland was. Van 40 tot 45. En dan heb je natuurlijk die werkgeversorganisatie. Ja, dat zijn enorme machtsblokken. En, en daar in, in connectie met, nou ja, politiek en raad van staten. Daar, daar wordt de poed verdeeld. Uh, ABN AMRO bijvoorbeeld, toen die verkocht werd aan de Royal Bank of Scotland... voor 72 miljard. Heeft de familie daar 980 miljoen voor opgestreken in het crisisjaar 2008? Belastingvrij. En een paar jaar later koopt de staat der Nederlanden die bank weer terug, de ABN Amro. En guess hoe uh, er meteen in het pakket voor uh, de nieuwe preferente aandelen van de nieuwe ABN Amro uh, in mag schuiven? Nou, eens even nadenken. Even nadenken, uh, daar komt die dames en heren uh, voor de wasmachine. Uh, uh, uh, de Oranje? Juist. En dan stappen ze in en hebben dus 980 miljoen gepokket. En stappen in en kopen voor veel minder geld hetzelfde aantal aandelen weer terug. Gelooft u het? Kunt u het nog begrijpen? Ik begrijp begrijpen wel, maar ik zou wel, e wel e willen. Hoe mag, is. mag dit? Ja. Nee, nee het natuurlijk niet. Maar, maar zo wordt de verdeling heers uh, bepaald. Uh, veel in Nederland uh, wordt ook met uh, uh, handel met voorkennis Hoe kunnen we dit checken? Oh, dat, ja, dan zou je wat ex-medewerkers van Pearson uh, moeten, moeten, moeten benaderen. Een aantal mensen van uh, ABN AMRO weten het ook. En, uh, ja, Zijn ze nou bang voor dat voor dit soort dingen uitlekken? Ja, me, meestal. wel. Met de drie mensen die ik ontmoet heb... waar ik dan een, uh, een, uh, twee journalisten overigens aan gekoppeld had. Uh, daar, daar hebben er zich toen twee van teruggetrokken uit angst... Hoe kunnen we dit tijd nog keren? De oranje, uh, ja, is niet meer gezellig, li lintjes knippen en zwaaien blijkbaar. Nou ja, dat, is, dat is mijn taak niet. Mijn taak, uh, is voor mijn part, uh, kijk, het is, uh, hè, voor die waarheid moet eens naar buiten komen. En wat er daarna gebeurt en wat mensen daarmee doen, dat, ja, dat, dat moeten ze allemaal zelf weten. Ik, gebeurt. Ik, ben, ik, ik ben geen katalysator uh, van of voor uh, het opkloppen van uh, republikeinse sentimenten of uh, revolten of wat zo. Pardon. waar het mij om gaat, is dat het machtsmisbruik... waar ze staatsrechtelijk niet eens toe in staat zouden zijn om te mogen hebben... dat dat is toegepast. En dat is toegepast door Bernard via Beatrix. En die hele tussenkomst, zogenaamd in het uh, dossier van de het directeur... van het kabinet van de koningin, dat is één wassenneus geweest. Het is Bernard die de opdracht aan Trix gegeven heeft... want zo werkt het in de familie en toen ook. En dat kunnen Nederlanders zich weinig voorstellen, omdat... maar Trix is toch de koningin? Zij is toch de baas? Ja, overal, behalve binnen de familie. Daar was Bernard. bij. Dat was Bernhard. En Bernhard heeft gewoon die opdracht aan Trix gegeven. En Trix verspreekt zich ook op een tape met Margarita... waarin ze zegt uh, op de vraag uh, van Margarita... ja, en uh, waarom uh, worden we afgeluisterd? En uh, uh, hoezo kan jij de Rijksrecherche aansturen? Uh, daarop antwoordt ze... als ik iemand wil afluisteren... dan moet ik eerst de minister van Binnenlandse Zaken bellen. Nou, dat is een staatsrechtelijke uitspraak die onmiddellijk onderzocht had moeten worden. En dat is de uitspraak die bijvoorbeeld in het stuk... Uh, wat in de Groene Amsterdammer gepubliceerd zou worden... Ja. Uh, naar buiten moest komen. Want dat had die journalist ontdekt en geverifieerd en driedubbel gecheckt of dat waar was. Niemand mocht het stuk publiceren. Volkskrant niet, NRC niet, niemand niet. Ja, en die mensen die daar wel eens over nadachten om het wel te doen... die zijn nu hun baan kwijtgeraakt. Uh, ja, die zijn daar toen uh, uitgepiepeld, ja. Um, uh, hoe uh, het, dit tij keren, uh, uh, ja, is, de, is dat mogelijk? Vraag ik me af als ik dit allemaal aanhoor. Want nou, ik, voor, jullie, voor jullie zie ik een probleem. Voor mijzelf persoonlijk. Uh, jullie als? Jullie als Nederlanders, jullie zitten ermee. Ik persoonlijk ben nu op een punt na de uitspraak van afgelopen donderdag... en al het andere wat er al eerder gebeurd is... en de motie van dinsdag die eraan komt... Uh, nou ja, zeer opgewekt over de toekomst en over datgene... wat wij nog verder juridisch nu uh, gaan en kunnen ook ondernemen... met datgene wat er nu weer door het Hof uh, keihard is neergelegd. Want dit uh, kan niet anders dan uh, uh, ook naar een onderzoek leiden naar justitie. Want wie beslist dat hier? Uh, waarom er een, uh, een strafrechtelijk onderzoek naar een onschuldig mens uh, wordt ingesteld? En niet één keer, maar drie keer. Ja, dan moet er toch iemand even verantwoording komen afleggen. De, de bedoeling was u kapot te maken geestelijk. Uh, maar het, het lukt niet. Dat, is het als niet we gelukt? Dat, kijk, laat ik dat dan aan alle landgenoten zeggen. Jongens, het is niet gelukt. En het zal niet lukken. Shit zeggen ze nu allemaal bij de, bij ja. de IVD en de RVD. Dus, als voor niks geweest. kap daar nou maar mee. Is trouwens dat verhaal met dat, met dat, met dat schroefje... is dat nou verzonnen of was het nou echt waar? Weet je we het verhaal de schroefje nog even vertellen dan. Nou, dat is die kamer... Waar u en Margarita dan met de b zouden zitten praten, geloof ik? Nee, nee, nee. Met, nee. Oh, nee met, Dit is met Eef met Brouwers, met Eve en Brouwers ja. meester Michiel Gorsira, ja. Margarita en Edwin. Ja. En Margarita, we zitten in het kantoor van Eef Brouwers... wat ik ook uitgetekend heb voor journalisten. Heb ik ja. nagetekend. En uh, daar zit een voorkamer voor... die precies overigens op de kamer uit de James Bond films... lijkt van Penny En ook... Toen je dan even Brouwer's kantoor in moest, moest je ook door zo'n dubbele leren deur. Oh, precies Dus dat gaf al het sfeertje een beetje aan. Af en we gaan daar zitten. En in prachtig mahoniehouten panelen steekt inderdaad een microfoon. En dat was ook waar. Het is ook later toegegeven door een medewerker van de IVD En er is later uh, toen ook nog een verklaring gekomen van uh, iemand anders uh, die wij in het dossier hebben. En uh, ja, die zullen we bij de getuigenverhoor ook nog uh, uh, op, de, op het toneel duwen. Maar meester Garcia weet het ook. Nee, precies. Maar en daar dus... is dus iedereen om de tuin geleid. En ik heb een video uh, van de video die gemaakt is. Dus van al die persmensen die naar die Witte Kamer moesten. Ja, die niet. Niet tegen de nee. kamer. En het grappige was, als je dan ook goed terugkijkt naar die film... één Vandaag heeft, heeft dat filmpje... dan zie je dat ze het schilderij van... want er hing ook een schilderij van Tricks... wat normaal midden in de kamer hing, dat zag je... hebben ze helemaal naar links verhangen met een nieuwe spijker... waar het tegen het raam aan hangt, waar het ook niet hoort. En dan komt er inderdaad een schroef in beeld. En daarvan hebben ze gezegd, de hier heeft Margarita gezeten... en die schroef heeft ze gezien. Nou, het is bespottelijk. En dat was volgens haar een microfoon. Dat was het voor... Nee, in een andere kamer, ja, meneer. Ja, ja, ja. Ja, dus, nee, maar dat het, was een van de dingen om te laten zien... dat. U, dat u dan uh, van dat padje af was. Nee, en u... trouwens, Karel Ornstein was daar ook bij... van, van de Nova en nu van de Uur En uh, ja, die is uh, ja, daar toch ook uh, in getippeld. En, en nog meerdere. Nou, dat is pure volksverlakkerij. Nee. Nou, als u dat nou ziet, als dat nou de Maatstaf is hoe het gaat, nou dan kan je de rest wel erbij verzinnen toch. Het is een uh, hele teurige situatie. Um, nee, het is een opgewekte situatie, want ja, het en... is er niet gelukt. Nee, dat begrijp ik al, maar u Ik ga, heb u gaat er nu straks 31 gewonnen. Ja, u gaat straks weg, maar wij zitten mee, mee, mee, in die maffiabende hier. En daarom zou ik iedere Nederlander aan willen sporen. Om diegene die voor hem of voor haar uh, van uh, het vertrouwen geniet om politiek uh, hem of haar te vertegenwoordigen in die Tweede Kamer, dat nu ook dan maar eens op het Marktplein... en op het Dorpsplein echt gaat vragen aan die volksvertegenwoordigers. Waarom doet u daar niks aan? Want gaat het nu om uw baantje? Gaat het nu straks om uw commissariaatje? Gaat het nu om uw Europa-carrière? Wilt u naar de Verenigde Naties? Wereldbank? Whatever. Als dat het is, zegt u dat er dan bij... op het moment dat u aan mij vraagt... of u op mij gaat stemmen. En als u nou gewoon zegt... nou, ik wil hier graag vier jaar wil ik lekker meekletsen... om vervolgens... Uh, er anders te gaan poenscheppen, dan weet Nederland al... dat je daar niet op moet stemmen. Ja, ja nee, maar... dat De, de ik kans denk dat is klein dat ze dat... Uh, ja, toch, dat, dat goed, ik hebben. ook. De ik ik is moet het erin. volk iets geven waar ze, waar ze rustig van kunnen slapen. Dat er toch nog hoop is? Ik begin altijd een beetje met het verhaal van u. Dat was uh, in het begin ook, zeg maar, met de demmingzaak Dat je echt denkt van... Ah, dat moet lulkoek zijn. Oh, dat, moet, ah, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar En steeds verder, hoe langer het duurt, denk mm -hmm. je... Het is allemaal toch waar? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is voor mij ook zo frustrerend om waarheden van jaren te geleden die wij toen al wisten, waar we over uitgelachen en besmeurd zijn. Ja, oh, nu staan ze er wel in, maar nou ziet niemand meer wat er toen gezegd werd. Ja, want is, is al wel lang geleden. Dus. Eh, ja. Ja, ja, maar ja, het heeft allemaal voor mij heb ik parate kennis daarover. Ik kan het er zo uithalen. Dus voor mij is dat geen geschiedenis. Ja, Begrijpelijk. Uh, mag ik u hartelijk danken dat u vandaag bij ons was? Ja, uh, ik vond het een geweldige uh, mogelijkheid en ik dank jullie hartelijk. Graag gedaan. Uh, en en, en, en nou, blij dat, dat je zo opgewekt het uh, leven in gaat stappen, nog nu, of nu. Dan, denk ik. Uh, ja, het, uh, het ziet er rooskleurig uit. En uh, ik, uh, ik zie op zich weinig mogelijkheden voor meneer Rutte om nog heel erg veel langer te liegen. Want uh, ja, wij zullen hierin doorgaan. En ook als dat betekent dat ik de man-atriete personeel voor leugens en laster voor een rechtbank moet gaan slepen. Ik uh, wens u heel veel sterkte en zeker dinsdag, uh, want dat is, uh, is dat de uur u? u? Je, nou, nou, kijk, ik verwacht, ik verwacht simpelweg dat de, dat de zaak al bekokstoofd is. Ja. Maar dat neemt niet weg dat journalisten aanstaande dinsdag, ook al wordt die motie verworpen, daar is eventjes uh, de dames en heren hard over aan de tand aan het voelen. Dus uh, ik hoop u dinsdag bij uh, ponius als u werkt, uh, veel succes daarmee. Ja, ik ga dat zeker doen. Ik, uh...